Baker Selection en daarvoor Katrina en de Waves met Walk in on Sunshine. Nou het is bijna drie uur dus dat betekent alweer dat we aan het uh, einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemaland. Blijf luisteren zometeen natuurlijk het nieuws en het komende uur gaan wij uh, terugblikken naar Dance Valley, want dat was natuurlijk zaterdag en we gaan vooruitblikken naar de korte draverij hier in Zandvoort. Maar nu eerst uh, muziek en dat is Donna Summer met MacArthur Park. Tot zometeen.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 Spinvis werkte de afgelopen zes jaar samen met Vinkenoog. Zijn poëzie, zijn levenslust, zijn houding ten opzichte van de kunst... het was een energiebron waarvan je kon drinken, zei Spinvis. Directeur Kwakman van de stichting Poetry International... zei dat de nationale en internationale poëzie... zijn grootste ambassadeur heeft verloren. Simon Vinkenoog overleed vannacht aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij zou volgende week 81 zijn geworden. De, brand, de, de man die gisteren bij een brand in Nijmegen zwaar gewond raakte is aan zijn verwondingen overleden. De man van 52 uit Druten werkte bij het bedrijf waar na een ontploffing in een hal brand uitbrak. Die ging gepaard met een grote rookontwikkeling. Een tweede werknemer van het bedrijf die op het terrein aanwezig was bleef ongedeerd. Arbeidsinspectie en technische recherche doen onderzoek naar de oorzaak van de brand in Nijmegen. In Heerlen is vrijdagavond een 58-jarige buschauffeur... zodanig mishandeld dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Even na zessen wilde de chauffeur een passagier uit de bus zetten... omdat hij andere passagiers lastig viel. De passagier, een 25-jarige man uit Kerkrade... sloeg de chauffeur een paar keer hard op het hoofd. Daarna sloeg hij op de vlucht. Op aanwijzingen van getuigen kon hij een paar straten verderop worden aangehouden. De buschauffeur is met een bloedende hoofdwond... en een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. In Urumqi, de hoofdstad van de Chinese provincie Xinjiang... hebben de autoriteiten een samenscholingsverbod afgekondigd. Zo willen ze voorkomen dat Oeigoeren en Chinezen opnieuw met elkaar op de vuist gaan. Veiligheidstroepen hebben op verschillende plaatsen in Urumqi blokkades opgericht. Met name de belangrijkste markt wordt zwaar bewaakt. Een week geleden vielen er meer dan 150 doden... toen een demonstratie van Oeigoeren volledig uit de hand liep. Het weer vanuit het westen wat zon, het is een graad of 20. Na vandaag af en toe zon en ongeveer 22 graden.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 5.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag en welkom. Het is drie uur geweest, dus bij het tweede uur van zondag in Kennemerland. En we gaan kijken, ja we gaan terugblikken en vooruitkijken met nieuws en belevenis in de regio Kennemerland. Want zo blikken we terug nog even naar Dance Valley, dat gisteravond plaats heeft gevonden in Spaanwouden. En, en we kijken vooruit naar de korte baandraverij in Zandvoort komende donderdag. Nou natuurlijk heb ik ook het regio nieuws, het weer komt voorbij en sport kort. Dus zondag in Kiddermeland hier met onder andere ook Drag Holiday van 10 cc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 Ja, dat was de Love and Spoonful met Summer in the City en daarvoor dus Tensici met Dreadlock Holiday. Nou, we gaan even terugblikken naar Dance Valley want dat was, uh, ja, natuurlijk zaterdag. Dat was in recreatiegebied Spaarwoude en het was de 15e editie van het dance evenement. En er waren 17 grote en kleinere podia en meer dan 150 DJ's die plaatsnamen achter de draaitafels. Nou, wie daar was geweest is uh, fotograaf Michel van Bergen. Ik kijk ook op zijn site michelvanbergen.nl. Daar kunt u natuurlijk al zijn foto's uh, ja, uh, bekijken. Maar Michel is op dit moment even aan de telefoon. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, um, ja, jij bent daar geweest. Hoe was het? Nou ja, het was fantastisch. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, ja, de dagen daarvoor, uh, ja, zag het er heel slecht uit gisteren. En als je nu naar buiten kijkt ook. En het was gisteren gewoon een prachtig zonnige dag. En uh, ik ben zelfs verbrand. Zo, nou, ik weet hoe je eruit ziet. En je bent vrij blank. dus ja, uh, ja. ja. Oké, okay. hey, maar um, ja, 150 verschillende DJ's, uh, heb je die ook allemaal kunnen zien? Uh, ja, ik heb een lijstje bijgehouden en ik ben ze alle 150 afgegaan. <laughs> maar, ja, ik, ik denk na zes DJ's dat ik het uh, lijstje al weg heb gedaan, want ja, er was zoveel te zien en uh, ja, alles was eigenlijk goed. Dus uh, ik denk uh, ja, dat ik er maar een paar gezien heb uh, van die hele 150. Oké, okay, wat is je bijgebleven? Uh, nou, het sluiten van uh, Ferry Korsten op uh, de Mainstage. En uh, ja, voor de rest uh, ook nog wat, wat hartetaal areas ben ik geweest. Mm -hmm. ja, het, was, uh, het was één groot feest, het was erg gezellig. Ja, want hoeveel mensen uh, denk je dat er waren geweest? Uh, ja, de organisatie die, die hoopt op uh, 55.000 en uh, als ik het zo zag, dan uh, zijn die er ook wel geweest. Het was echt hartstikke groot en hartstikke druk. Mm -hmm. Ja, want je zei het al, het weer het mee. Vandaag regende het, vrijdag was het ook niet al te, te lekker weer, geloof ik. Dus uh, ja, hadden de bezoekers zich er ook op gekleed of gekleed? Uh, naar het zonnetje hadden ze zich zeker gekleed. En dat uh, nou, ja, is eigenlijk altijd al zo. Vorig jaar zijn we er ook geweest. Mm -hmm. En toen, uh, toen was het iets minder mooi weer. En uh, ja, toen waren ze ook nog wel vrij zonnig gekleed. Uh, om het zomaar te stellen. Of is het ook puur mensen gaan toch dansen? Dus maakt niet uit. Ja, het is, uh, ze gaan dansen. En je hebt natuurlijk een uh, aantal open areas. En je hebt een aantal, uh, aantal tenten. Zodat de gratis taaien vaak dan toch nog wel uh, ja, bedekt. Uh, mocht het regenen. Oké. Okay. Ja, en uh, nou, je zei dat het was uh, ontzettend druk. Uh, kon je nog wel je kont keren? Of ja, als je danst, dan heb je ook wel een beetje ruimte nodig, toch? Uh, ja, het is, uh, ja, het is vrij groot. En wat dat er gaat, uh, ja, op het moment dat je echt uh, wil, dan kan je wel een rustig plekje vinden waar je gewoon gezellig kan dansen met, uh, met je vrienden. Oké, okay. hey, ik uh... Uh, ja. Sorry, ja ga verder. Het was alleen tegen de avond, en, uh, dan hebben ze de, de tent hebben ze dan afgesloten en dan komt iedereen op de mainstage samen om uh, naar het vuurwerk te kijken en naar de lasers. En dan toen was het al vrij druk daar. Oké. Okay. Kon je dan nog wel plaatjes schieten? Uh, nou, van de avond van het vuurwerk en de lasers heb ik geen foto's meer. Uh, maar het was voor mij uh, goed te doen naar mooie foto's en maken de hele dag. Ja, want ik zie op jouw website, michelvanbergen.nl, zie ik allemaal foto's van uh, inderdaad blije mensen, ontbloot bovenlichaam en uh, dames in uh, korte topjes. Uh, ja, de stemming was natuurlijk uh, hartstikke fijn, maar ja, werd er ook drugs gebruikt? Um, ja, voor zover ik uh, kon zien waren er wel een paar mensen inderdaad die, uh, die drugs hebben gebruikt, maar of, ja, het viel reuze mee uh, naar mijn mening. Okay, dus... ja, allemaal gezellig aan een biertje en hartstikke lollig. Dus je had alleen maar leuke mensen voor je camera? Ja, ik heb, uh, ja, ik heb geen zachterreinige gezichten gezien, om het uh, zo maar te zeggen. En ook geen vervelende mensen? Nee, nee, dat, uh, dat valt uh, reuze mee altijd uh, ja. op die feesten. Oké. Okay. En weet jij trouwens ook iets over, uh, ja, omdat het uh, de 15e editie was van Dance Valley, is er in Muiden aan Zee ook zeg maar, uh, zoiets gebeurd, toch? Uh, in miniatuur. Ben je daar ook bij geweest? Ja, ik heb dat ook op de foto gezet. Ze hebben een soort ja, mini-amuiden uh, mini nagebouwd met een, uh, met een kerk en een strandje. En je kon er hapjes en drankjes halen en dat was echt uh, heel leuk gemaakt. Ja, want hoe was dat dan? Was het ook druk daar? Uh, ja, het, het is zeg maar, ze, ja, ze bouwen dan allemaal dingen, bouwen ze daar uh, na. En uh, ja, dat kan je gewoon uh, bezoeken en, en langs lopen moment dat je even wilt chillen uh, tussen het dansen door. Okay. Het is afgelopen woensdag is dat uh, onthuld door de burgemeester van, uh, van Velsen. Burgemeester Kammerhart is dat geloof ik? Ja, klopt, ja, klopt, ja. Alleen die had uh, woensdag iets minder mooi weer, want we wegenden het. En dat was gisteren natuurlijk uh, ja, hartstikke, hartstikke gezellig en hartstikke druk. Ja, en, ik kon, en uh, kon iedereen ook nog op tijd een goed naar huis komen? Hoe was die verkeersstroom? Uh, ik ben zelf om, uh, om elf uur naar huis gegaan en uh, op de fiets. Ik, bedoel, ik woon er vlak naast en uh, ja, het is gewoon veel sneller om dat op de fiets te doen. En toen stonden er al uh, files. En ik heb oh. ook een persbericht gezien dat er ook een aanrijding is geweest. Uh, op het moment dat de mensen naar huis gingen. Maar oh, vervelend. Af, afgelopen, dat, uh, dat stond er nog niet bij in het persbericht. Nee, oké. Okay. Nou, uh, ja, willen mensen meer weten, dan kunnen ze toch terecht op jouw website, hè? Ja, www.michelvanbergen.nl Oké, okay, prima. Nou, Michel, heel erg bedankt alvast voor het uh, verslag van Dance Valley. En uh, nou, ik spreek je wel weer een andere keer. Ik denk het ook, ja. Oké, okay, prima. Dank je wel. Michel van Bergen, dus uh, ja, voor meer nieuws en andere uh, ja, uh, dingen die in de regio Kennemerland uh, gebeuren, kijk op de website michelvanbergen.nl. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man head, wanna speak Spanish. Como se llama sí. Bonita Picasa? Sí. Shakira, Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on Meeting hey. the signs hey. of my body. I'm on tonight, and you know my hopes don't lie. And I'm starting to feel it's right. Hey. All the attraction, the tension. Hey. See, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. Uh -huh. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody it ignore the way you move your body. Move. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can uh -huh. keep on shaking yeah, it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man want to speak Spanish. Como mm -hmm. se llama?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 So sexy I yeah, am fantasy A refugee oh. like me back With the Fugees From a third world country uh -huh. I go back Like when pop carry crates For Humpty Hump We lead a whole club Jizzy yeah. Why the CIA When I watch I Someone watch be into Haitians I, I ain't do. guilty It's some musical transaction boat. Boat. Boat. So boat. No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boats. Boat. I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy And when that's gone Real slow Baby like this is perfect. My hips don't lie and I'm starting to feel it's right. the the tension baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Het meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 What's been so in the morning? nummer en uh, ja het nummer waar hij uh, natuurlijk uh, mee doorbrak en dan heb ik het over Guus Meulens. Het is een nacht en nachten daarvoor nog softcel met tainted love. Nou, het is half vier. We kijken even naar de regio nieuws hier in uh, Kennemerland. En nou kijk ik uh, naar de Heemsteeds Courant en uh, zij zeggen... een agent stilt duizenden. De politierechter van de rechtbank Haarlem heeft de oud-brigadier van de politie Kennemerland... Uh, ja, veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor het verduisteren van zo'n 85.000 euro. De 34-jarige man was naast brigadier ook penningmeester van de sportvereniging van het Korps... En en hij maakte het geld van 2005 tot 2008 over van de vereniging naar zijn eigen bankrekening. Hij sluist het geld door om zijn levensstijl te kunnen bekostigen. En de brigadier die gaf openheid van zaken toen alles uitdreigde te komen en nam ook direct ontslag. Hij heeft de terugbetalingsregeling getroffen ook met de politie sportvereniging. Nou de man heeft dus vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen. En de door de rechter opgelegde straf is conform de eis van het openbaar ministerie. En kijken we nog even naar Zandvoort. Want in de zomermaanden is er op de stranddagen medische hulp aanwezig. De EHBO strandpost De Rotonde is dan geopend van 10 tot 6 uur overdag. Nou, de post is centraal gelegen en is te vinden bij de strandafgang Badhuisplein tussen strand 9 en 10. Dus eigenlijk rechts naast Holland Casino. Je kunt er terecht voor eerste hulp en informatie over andere hulpdiensten. Ook is er op deze locatie het meldpunt verdwalende kinderen gevestigd. En uh, Zandvoort ook talenten gezocht. Want het kunstfestijn was vorig jaar een succes. En de organisatie heeft besloten om dit jaar weer een kunstfestijn te houden. En dat gebeurt op 26 juli en op 2 augustus. Nou, uh, ze zijn op zoek naar talentvolle jonge mensen met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap... Rap natuurlijk, <laughs> musical of toneel. Nou, het maakt niet uit of het een groep is of een solo act betreft. Zolang het maar kwaliteit heeft. En het motto is, verzin het maar. Nou, aanmelden kan via de website www.kunstvestijn.nl Gaan we even kijken naar het... Um uh, het weerbericht hier op www.meteopagina.nl Nou, het is vandaag zondag. Het is uh, veelal bewolkt en regenachtig. Op dit moment regent het even niet. Want uh, dat staat hier ook op de website. In de tweede helft van de middag is het opklarend. Met een matige aan zee vrij krachtige zuidelijke wind. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 20 graden. Kijken we naar maandag. Zonnige periode met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En met een maximumtemperatuur van ongeveer 21 graden. Nou, Voor meer informatie over het weer... Check www.metiopagina.nl. Nou, we gaan nog heel even kijken naar wat sport kort. Um, autosport. Gino van der Garde, die heeft het voorprogramma van de grote prijs van Duitsland niet kunnen opvleuren met Nederlands succes. Hij viel namelijk na zondag na enkele ronden uit op de Noerburgring in de GP2. Dat is de talentenklasse van de Formule 1. Nou, de Duitser Nico Hulkenberg, die we allemaal wel kennen van de A1, die won de race. En roeien Paul Drewes en Jaap Schouten zijn tijdens de wereldbekerfinales Roeje in Loetse. Zesde geworden in de lichte dubbel twee. Het Nederlandse duo moest bijna 10 seconden toegeven op de Nieuw-Zeelandse winnaars Storm Oehoe, Peter Taylor. Nou, het is half vier geweest, tijd voor uh, ja, muziek hier bij Zondag in Kennemeland. Uh, we gaan draaien Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth?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 Ja, dat was Toto met Afrika en daarvoor hoorde je dus Meet love met You Took the Words Right Out of My Mouth. Het is inmiddels bijna kwart voor vier en we gaan even vooruit blikken naar de 35 e editie van de Korte Baandraverij in Zandvoort. En dat doen wij met Willem Harder. Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, ja de 35 e editie alweer. Ja, het is uh, een beetje historie aan het worden natuurlijk hier in Zandvoort. Ja, zeker weten. Ooit begonnen op het circuit en dan nu dan, uh, op de kosovo straat, Seestraat, al jarenlang. Mm -hmm. En een uh, bijzonder uh, spectaculair parcours natuurlijk. Ja, want uh, kan je er iets meer over vertellen? Want ik weet alleen dat, uh, dat heel die straat eruit moet, dat er ontzettend veel zand en zo wordt uh, geleverd. En dat alle paarden dan, dan uh, ja, zo heel mooi uh, doorheen draven en met ontzettend veel publiek aan de zijkanten. Ja, gelukkig wel veel publiek natuurlijk. Nou, de straat gaat er niet helemaal uit. Er wordt alleen uh, zo'n ongeveer 85 kub zand over de straat verdeeld. En dan uh, met name op het eind uh, ligt het meeste zand natuurlijk, want daar moeten ze afremmen. Want ze komen met behoorlijke snelheid erboven zetten natuurlijk. Ja, wat is die snelheid dan gemiddeld? Uh, dat kan oplopen tot zo'n 60 km per uur. Oh, dat is vrij hard ja. Dat is vrij hard ja, zeker in zo'n smalle straat natuurlijk. Ja. En kun je iets meer vertellen over het deelnemersveld? Deelnemers zelf. maar de paarden weten we nog niet. Want dat wordt pas woensdagavond bekendgemaakt. Dat uh, gaat via loting. Je krijgt natuurlijk inschrijvingen. Maximaal mogen er 26 paarden meedoen. En meestal is het zo'n 34, 35 paarden die inschrijven. En dan moeten wij ook maar af wie er komen. Oh, ja, echt waar? Ja, dat is allemaal uh, niet van tevoren bepaald. Dus dat is via loting allemaal. Ja. Het enige wat ik wel weet, dat bekende rijders natuurlijk. Zoals uh, Aad die al vorig jaar gewonnen heeft. Uh, Andries van der Blon, Kees Inning, de grote jongens, die komen allemaal wel. Ja, zeker een zeg maar, soort van de top 10. Uh, ja, zeker weten. En uh, vlak daar ook niet uh, de chandeleel uit. Je uh, zorgt altijd voor de nodige spektakel uh, op, op de Korte banen. Mm. Nee, want ik heb begrepen, het is een afvalrace toch? Uh, het is een afvalrace. Het gaat uh, telkens uh, twee ritten. Uh, de ene keer staat je aan de linkerkant, andere keer staat je aan de rechterkant. Heb je allebei een keer gewonnen? We krijgen een zogenaamde kamprit, dus een derde rit. En de winnaar daarvan die gaat door naar de volgende ronde. En dus uiteindelijk bij de tweede ronde blijven er 13 paarden over. En zo zak het steeds verder door. Ja, en het is uh, vanaf half twee, dus ik neem aan dat het wel uh, de hele middag duurt. Het duurt zo meestal tot half zes, zes uur. Afhankelijk van hoeveel kampritten er zijn natuurlijk. want dat betekent allemaal extra ritten. Oh ja, natuurlijk. Ja. En dat is wel, uh, ja, daar hangt het allemaal een beetje vanaf. En ook de warmte natuurlijk. Want als het erg warm is, dan zullen ze allemaal een beetje in de vertraging gaan. Ja, want uh, hoe bedoel je vanwege de paarden? Ja, de paarden die, ze dan uh, nemen ze gewoon even meer rust, zodat ze een beetje af kunnen rollen. Ja, oké, okay, ja, want als ze uh, 60 km per uur gaan, dan gaat uh, behalve de hartslag, denk ik, ook wel het, uh, het uh, ja, noem je dat? Uh, het warmtepeil flink omhoog. Ja, die stijgt enorm. daar hebben ze al met, uh, met gewoon normaal weer hebben ze wel behoorlijk was van. Dus als het uh, behoorlijk heet is, dan. Uh, is het allemaal extra, een extra belasting voor ze. Maar hoe doe je dat dan? Hoe houd je ze koel? Of hoe worden ze ja. snel koel? Nou ja, dan gaan ze gewoon uh, rustig uitlopen. Dus zodra uh, ze weer op het stalterrein komen, dan worden ze uitgespannen. En dan gaan ze rustig met ze uitlopen. En dan uh, komt vanzelf, vanzelf al die koeling erin. En nou, het is een, een korte baandraverij. Maar is het, uh, voor wie is het nou echt leuk wat toeschouwers betreft? Is het uh, leuk voor de mensen die, die echt van de races houden? Of is het ook leuk voor echte paardenliefhebbers? Dus uh, vooral kinderen en zo? Nou kinderen, ja, het is, het is wel leuk, ik denk dat kinderen het snel bekeken hebben. Het is natuurlijk, uh, elke keer kan met de paren voorbij rennen. Dus het gaat meer, uh, ja, ik denk toch de mensen die uh, van een gokje houden. Want ze kunnen natuurlijk ook een gokje wagen bij de totalisator. En ja, de toeristen die het nog nooit hebben gezien, daar is toch ook wel een beetje spektakel voor. Ja, zeker weten. Maar vertel, een gokje wagen? Ja, je kan bij de totalisator, de officiële totalisator, een gokje wagen. En dat kan vanaf 1 euro per, uh, in, per uh, gok, zeg maar. Dus uh, je kunt zeggen van, nou, wie de winnaar wordt uiteindelijk. Dat de, de, de 26 paarden. Je kan ook zeggen uh, spelen. Dat betekent dat de paard dan 1, 2 of 3 moet worden. Je kan ook koppels spelen. Dat betekent dat je moet raden wie uh, nummer 1 en 2 worden. En je kunt ook trio spel doen. Dan moet je zeggen wie er één, twee en drie worden. Dat is wel een stukje moeilijker allemaal. Ja, oké. Okay. Maar je kunt niet zeggen van nou ik ga uh, nog uh, wedden wie, wie er zeg maar, van de twee ritten uh, het snelst is. Of de paarden, nee. want ze rijden toch ook tegen elkaar? Ja, ze rijden tegen elkaar, maar het gaat uiteindelijk om de laatste drie. Oh, oké. Okay. En daar is alleen maar op te wedden. Ja. Dus het is niet per rit uh, te wedden. Oké, okay, duidelijk. Je brengt me wel op een idee. Het is ja. misschien wel een, iets om dat in de toekomst mee te nemen. Hè? Ja, nou, misschien wel, inderdaad. <laughs> <laughs> nou, dat kost al 5 euro voor de dienst. <laughs> nou, Graag, dat maakt mij niet uit. Dus ik heb <laughs> nee, ik maak het over. Oh, nee, een grapje. Hey, um, even kijken, aanstaande donderdag, dus 16 juli. Uh, als mensen nog iets meer willen weten over de korte baandraverij, kunnen ze dan nog ergens bij terecht? Ja, dus ze kunnen altijd terecht bij het Toon van Café Omsteen in Zandvoort. Dat is een van de organisatoren ook. En anders bij uh, Johan Berenpoot, de voorzitter, uh, die is uh, bij een hoop mensen wel bekend. En die kan er ook alles over vertellen. Oké, okay, nou dat is uh, duidelijk. Uh, maar voor de mensen die niet uit Zandvoort komen, uh, is er nog een website of heb je nog een uh, telefoonnummer? Nee, we hebben geen website. Uh, we hebben dan wel de telefoonnummers die uh, alleen de krant vermeld stonden, maar voor de buitenstaanders... Uh, kunnen mij altijd bellen natuurlijk. Oké, okay, en dat is op het 06-nummer? Op het 06-nummer. Oké, okay, dan uh, zullen we dat nog één keer noemen. Dat is 06-535-80673. Dus voor meer informatie over de 35e editie van de Korte Baandraverij. 06-535-80673. Nou Willem, heel veel plezier in ieder geval alvast. En ik hoop dat je niet te veel stress hebt naar het evenement toe. Nee hoor, dat valt allemaal mee. We hebben alles onder controle op dit moment. Alles is klaar. Uh, het zijn de laatste dingetjes nog eventjes. Maar alles is geregeld voor de rest. Oké, okay, prima. Nou, dan wens ik jou alleen nog maar heel veel plezier. Dankjewel en ik hoop je daar te zien. Groetjes, is goed. Dag. Dag. Bedankt. Dag.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 Status quo met The Wanderer en daarvoor nog uh, Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Nou, het is bijna vier uur. Dus dat betekent uh, dat wij uh, aan het einde zijn gekomen van het tweede uur van